I told Obama, quote, you don't understand the Egyptian culture and what would happen if I stepped down right now. He said that, there again, there would be chaos and he said the banned Islamist party, the Muslim Brotherhood, would take over. When I asked him about his supporters causing violence against the protesters in the square, he told me I was very unhappy about yesterday. I do not want to see Egyptians fighting each other. De president zou dus bang zijn dat de radicale moslimbroederschap de macht zou grijpen. Dat zou hij ook hebben gezegd tegen president Obama. Mubarak benadrukte dat hij het verschrikkelijk vindt dat zijn aanhangers zijn tegenstanders te lijf gaan. Anti-Mubarak-betogers zeggen dat hij zijn aanhangers op hen heeft afgestuurd. Op het Tahrirplein in Cairo hangt nog steeds een gespannen sfeer. Het leger zou nog altijd proberen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak van elkaar gescheiden te houden. Af en toe laait het geweld weer op.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 De minister noemde het een gebeurtenis zonder weerga dat je zo wordt misleid. Ik had eerder naar het hoogste niveau moeten gaan, zei Rosenthal in de Kamer. Hij noemde de nacht van zaterdag op zondag een van zijn slechtste nachten. De minister kondigde verder aan dat hij de Nederlandse ambassadeur... op een gepast moment uit Iran zal terugroepen voor overleg. Dat gebeurt niet meteen, want Rosenthal vindt dat de bijstand... aan de nabestaanden van Bagrami voorgaat. De Kamer, die aanvankelijk zeer kritisch was... neemt in meerderheid genoegen met de verklaring van Rosenthal. De prijzen van voedsel en grondstoffen blijven maar stijgen. Sinds 1990 waren graan, suiker en olie niet zo duur als nu, zegt de VN. Het is de zevende maand op rij dat voedsel duurder wordt. Onder meer door mislukte graanoogsten in Rusland, Oekraïne en Argentinië... vanwege de droogte. En in Australië is een groot deel van de suikeroogst vernietigd... door de zware regenval van de afgelopen maand en de orkaan Yashi van gisteren. De VN verwacht dat voedsel de komende maanden nog duurder wordt... Dure voedsel is een van de aanleidingen voor de volksopstanden in Tunesië en Egypte. Het weer, een stevige wind, vannacht bewolkt en regenachtig. Morgen een onstuimige dag. Regen, veel wind, temperaturen rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u geïnteresseerd in het verbeteren, anders gebruiken of inrichten van uw omgeving? Of wilt u misschien de stad beter bereikbaar maken?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 1. Langs de Lijn met Dionne de Graaf Goedenavond, dit is Langs de Lijn van donderdag 3 februari Er is weer een conflict à la Robben Met dit keer een Deen in de hoofdrol Feyenoorder Jondal Thomasson Een bond is volgens mij wel verplicht Om zoveel rond te gaan met spelers die ze van ons te leen hebben en ze is in dit geval de Deense Voetbalbond. Hoe het precies zit, hoort u straks. En de komende zes weken van 4 februari tot en met 19 maart... wordt het weer genieten van de stoere rugbymannen. Het rugby Six Nations toernooi begint morgen. oud rugbyer Yves Kummer kan volgens mij niet wachten om daarover te vertellen. En Ajax-verdediger Gregory van der Wiel is jarig vandaag. Gefeliciteerd. Ja, klopt. Dank u wel. <laughs> en dat kan je het weekend mooi vieren omdat jullie vrijdagavond tegen de Graaf zou spelen? Ja, klopt. Uh, we spelen vrijdagavond, dus uh, hebben we een keer een weekend vrij. We gaan het niet over zijn verjaardag hebben. Straks gaan we het met Gregory van der Wiel hebben over het vertrek van Soares en Emanuelson bij Ajax. En komend weekend komen de twaalf beste tafeltennis mannen en vrouwen van Europa bij elkaar. Voor het prestigieuze top 12 toernooi. Bij de vrouwen hebben we twee toppers, Li Jiao en Li Jie. Ze dromen er nu al over. Oh, in de finale staan. Uh, samen met je ja, zeker. Als wij komt uh, zover, dan is het uh, zeker leuk. Ja. We gaan uh, straks praten over het tafeltennis. Maar nu eerst Feyenoord. Gisteren werd bekend dat de KNVB en Bayern München een streep hebben gezet onder het zogeheten Arjen-Robben-conflict. Maar vanaf vandaag is er ook weer een conflict bij. Feyenoord eist van de Deense Voetbalbond 1 miljoen euro. Jondel Thomasson raakte tijdens het WK geblesseerd en is nog steeds niet inzetbaar. Volgens woordvoerder Raymond Salomon staat Feyenoord sterk.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 Ja, dat is uh, dus in de ogen van Feyenoord niet gebeurd. Ronald van der Geer, goedenavond. Hallo Dionne. Waar, waar doelt Salomon op? Is er niet zorgvuldig met, uh, met Thomasson omgesprongen? Nee, dat kun je wel zeggen. Op het moment dat John Dal Thomasson speelde met Denemarken tijdens het WK tegen Japan, nam hij een penalty. Tijdens die aanloop scheurde hij een spier, nam die penalty eigenlijk half zacht, schoot hem uiteindelijk nog wel binnen. Maar was dus gewoon zwaar geblesseerd. Maar omdat Denen op dat moment al drie wissels hadden gebruikt, moest hij de wedstrijd uitspelen. Ja, nu hebben uh, toch mensen die er verstand van hebben gezegd van ja, elke minuut die hij eigenlijk op het veld heeft gestaan, kan die spier een centimeter verder gescheurd zijn. Dus ja, hij had er gelijk uitgemoet en is onder dwang eigenlijk van, uh, van, van Denemarken in het veld moeten blijven. En uh, ja, dat, is, uh, dat heeft de blessure verergerd. Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het, het kon niet anders, want hij had al drie keer gewisseld inderdaad. Ja, maar aan de andere kant had ook de gezondheid van de speler... en dat zei Raymond Salomon net goed, je hebt iemand in bruikleen... en daarbij moet je toch ook een beetje kijken van uh, hoe komt zo'n man er zelf uit? Kijk, het is niet goed ingeschat wat de gevolgen zijn van deze spierblessure... en Denemarken heeft er verder geen last van... want hij zou zijn interlandcarrière toch al stoppen... maar Feyenoord zit met de gebakken peren... want hij heeft tot nu toe alleen maar rondjes gelopen... en omdat Thomasson is een, een hele belangrijke en vooral ook hele dure kracht voor, uh, voor Feyenoord... die ze natuurlijk graag optimaal hadden willen benutten. Ja, de Deense Bond heeft direct gereageerd... En... En zegt zich uh, niet verantwoordelijk te voelen voor de blessure. De bond verwijst dan ook naar het geld dat de FIFA heeft uitgekeerd aan Feyenoord om Thomasson te verzekeren. Hoe zit dat? Ja, dat, dat kan. Elke club kan zich, kan zich verzekeren voor die, uh, voor die internationals. Maar daar zitten zoveel haken en ogen aan dat het bijna onmogelijk wordt om, uh, om een speler te verzekeren. Daarbij moet je, dat zei Salomon net ook al, goed omgaan met het materiaal. Dus als de verzekering dan eens goed gaat kijken, ja, dan is de, de, de, de ploeg die hem in Bruiklijn heeft gehad ook niet zorgvuldig met het materiaal. Zie je hier John Dal Thomasson omgegaan. Daarbij is het ook zo dat in die verzekering daar zitten heel veel haken en ogen aan. Bijvoorbeeld, je kunt geen oude blessure uh, uh, verzekeren. Even iets Makkelijker, stel dat hij uh, al eerder een uh, spierblessure in het bovenbeen heeft gehad... dan kan die dat bovenbeen niet in de verzekering worden opgenomen. Nou ja, John Dalton heeft nogal eens wat blessures ja. gehad. Dus eigenlijk kan je dan alleen misschien voor een amandelontsteking verzekerd worden... maar niet heel veel meer. Dus er zitten eigenlijk te veel haken en ogen aan en, en, en ja, dat, dat is gewoon heel erg lastig. En daarom worden spelers ook vaak niet verzekerd. Maar als je, als je dit zo hoort, dan zou je zeggen dat Feyenoord een grote kans maakt... Dat zou, je, dat zou je zeggen. Alleen het was toch ook niet zomaar uh, gesneden koek tussen Bayern München en, uh, en, en tussen Arjen Robben. Hè. Dat is een zaak die fijn doet, natuurlijk op de voet heeft gevolgd. Ja. Wetende dat de uitslag misschien ook wel in hun voordeel uh, zou kunnen zijn. Kijk, het, het vervelende is dat er uh, juridisch zoveel uh, met elkaar in discussie te gaan valt. Dat dit een eindeloos verhaal kan worden. En ja, wie worden daar beter van? Uh, advocaten uh, waarschijnlijk als enige. Dat was ook de conclusie van de, van de KNVB. Ja, nu de, nu de, de Deense bond echt zo zegt van, wij ons treft geen enkele blaam. En wij voelen ons niet verantwoordelijk. Lijkt het erop dat men lo loodrecht tegenover elkaar staat. En dat uiteindelijk alleen een schikking misschien een, een oplossing kan bieden. Maar dat Feyenoord dat miljoen dat ze, dat ze uiteindelijk willen hebben. van de Deense bond zal krijgen. Ja, die kans acht ik vrijwel uitgesloten. Heeft Feyenoord misschien nog troeven in handen? Dingen die ik niet zo snel kan bedenken, maar. Nee, nee, nee. Dan zou je die hele, die hele situatie moeten kennen. Kijk, wat, wat Feyenoord als, als echt sterk punt in handen heeft... is dat men natuurlijk onzorgvuldig met die speler is omgegaan. Kijk, dat hij geblesseerd raakt, dat kan elke speler gebeuren. Maar dat hij dus moedwillig in het veld is moeten blijven... ondanks dat je zag, ook op de beelden, dat hij, uh, ja, dat hij eigenlijk nauwelijks meer kon bewegen... En, en het echt heeft geforceerd, dat zou Feyenoord uiteindelijk kunnen helpen... in waarschijnlijk een hele lange procedure. En dat zou dan de belangrijkste troef zijn die, die, die Feyenoord in handen heeft... Dus niet goed omgaan met het materiaal en onvoorzichtig zijn met, uh, met deze speler. Zegt John Tomasson nog iets of, of houdt hij wijzelijk zijn mond? Ik heb John Tomasson helemaal, uh, helemaal niets horen zeggen uh, over deze zaak. Dus uh, nee, ik denk dat hij op dit moment even wijzelijk zijn, uh, zijn mond houdt. En we gaan uh, af op een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Feyenoord. Nou ja, Feyenoord heeft de zaken Robben, munchen nauwkeurig in de gaten gehouden. Ja. Dat was uiteindelijk het, schik het schikkingsvoorstel. Dus uh, misschien over twee jaar aan het begin van het seizoen... dat het D-Nationale Elftal komt oefenen tegen Feyenoord. En dan is alles weer vergeten en vergeven. Maar ik denk dat, we hier, nog wel, uh, dat hier nog wel wat uh, juridische correspondentie over en weer gaat. Maar het zal uh, de gemoederen bezighouden. Maar het zal John B. Thomason in elk geval niet op het veld helpen. En uh, ja, het is, uh, het, is een, uh, het is een nare zaak. Dankjewel. Ronald van der Geer. Dit is uh, Earth, Wind and Fire met uh, Boogie Wonderland. Sport kort. De Franse wielrenner Lloyd Mondori heeft de tweede rit van de Ster van Bessage gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Bobby Traxel was op de tiende plaats de beste Nederlander. In het algemeen klassement gaat Anthony Ravard, ook een Fransman, aan de leiding. Tony Hogerland is zesde op negen seconden. En Ellen van Dijk heeft in de vrouwenronde van Qatar haar slag geslagen. Ze was in de tweede rit de snelste van een kopgroep van zeven. En is ook de nieuwe leider in het klassement. En de Nederlandse ijshockeyvrouwen hebben ook hun derde wedstrijd op het WK derde divisie gewonnen. België moest er in het Australische Newcastle met 13-0 aan geloven. De Oranjevrouwen gaan samen met Australië aan de leiding. Alleen de groepswinnaar promoveert naar de tweede divisie. De komende zes weken, vanaf morgen tot 19 maart... wordt uh, weer het Rugby Six Nations toernooi gehouden. Het belangrijkste Europese rugby toernooi met de zes sterkste rugbylanden. Frankrijk, Engeland, Ierland, Wales, Schotland en Italië. Vorig jaar werd dat gewonnen door Frankrijk. Ik praat met Yves Kummer, voormalig Rugby International. 84 caps achter zijn naam staan. Of zoiets, ja. zei je zelf. Ja. <laughs> We gaan praten over dat Rugby Six Nations toernooi... Um, Nederland is daar al heel lang niet bij, hè? Ah, <laughs> al heel ah, lang, al sinds heel... Mensheugenis. Ja. Komt dat er ooit van? Nee, nee, nee, nee. Dit zijn de, de zes beste, maar veruit de beste van Europa. Nou, wat interessant is, is dat uh, het is pas uh, tien jaar is Italië erbij. Of, ja. Uh, twaalf jaar. En wij hebben met Nederland ooit in 1991... hebben wij geloof ik op een paar punten van Italië verloren. Anders waren we naar de, zijn we dertiende geworden en er waren er twaalf uitgenodigd voor het WK... Dus we hebben toen gemist. En toen hebben we eigenlijk vier, vijf jaar lang hebben we in, dat, in dat subtopniveau meegedaan mee in Nederland. Maar uiteindelijk zijn we de aansluiting totaal uh, ja, misgelopen. En Italië heeft toen de uitnodiging gekregen om mee te gaan doen aan de vijf-landen toernooien toen. Maar. Toen werden het zes landen. Hoe, hoe groot, hoe, hoe belangrijk is dit toernooi? nou Het is vooral historisch heel erg belangrijk. En het WK bijvoorbeeld uh, bestaat ook pas sinds 1987... Daarvoor was er geen... Uh, rugby heeft een hele grote traditie van wedstrijden om niets... maar dan wel een grote beker eraan te hangen. Mm -hmm. De Calcutta Cup en uh, de Six Nations en uh, er zijn de Bleslow Cup. Dat, is, dat gaat om de eer. En de eer heeft altijd een hele grote rol in rugby gespeeld. Sinds 1987 heb je dan het, uh, de WK. Dat vindt ook in dit jaar plaats. Vier jaar geleden, Diona, was dat in Frankrijk. ja. En, Door, en, ja. en we hebben, dit moet je even uitleggen nu, want nu nou, denken de mensen... Wat is er aan de hand? Vier jaar geleden deed ik veel commentaar, of commentaar deed ik verslag in de studio... en wij hadden een kaartje over twee kaartjes over de WK-finale, Engeland-Zuid-Afrika... en toen zei ik, Dionne, ga toch? En je, je huilend, van. huilend ging je, maar niemand wilde je dienst overnemen. <laughs> dus uiteindelijk ben je niet gegaan. Goed, dit hebben we gehad. Uh, nu even het Six Nation uh, toernooi. Dit zijn de beste landen uh, van Europa... Ja. Maar als we kijken naar de verhouding tussen die landen, hoe, hoe moeten we dat inschatten? Dan zie je dat uh, gewoon de afgelopen tien jaar, uh, elf jaar, dan is Frankrijk bij far de winnaar. Die hebben, iets van, uh, die hebben vijf keer dat toernooi gewonnen, mm -hmm. Engeland bijvoorbeeld drie keer. Je hebt de wooden spoon, zeg maar wie onderin zit, dat is Italië en, en, en Schotland. is ook een van de zwakke broeders. En het gaat, dit jaar gaat het echt om uh, Frankrijk, Engeland... Daar gaat het over. En Ierland maakt een hele grote kans... omdat ze hun grote tegenstanders Frankrijk en Engeland thuis ontvangen. En Ierland heeft twee jaar geleden... voor het eerst in 61 jaar het toernooi weer gewonnen. 61 jaar. Uh, en uh, de Grand Slam, alle wedstrijden gewonnen. En dat hebben ze ook gedaan toen ze beide tegenstanders uh, thuis hadden. Je moet voorstellen, elk team speelt drie wedstrijden. Even vijf wedstrijden, waarvan dus of twee thuis of drie thuis. Ja. Ierland heeft drie thuiswedstrijden waaronder Engeland en uh, Frankrijk. En dat is een enorm thuisvoordeel in rugby. Je hebt, je hebt het over de eer, maar kun je misschien uitleggen, het is zo belangrijk, er, er, er kleeft zoveel aan Ja. ja. in nou, die dat landen. Is een, uh, kijk, uh, even Italië daar gelaten, hè. dat is overigens een enorm land in opkomst. Hè. Die hebben inmiddels ook al uh, uh, voor jou informatie bijvoorbeeld uh, 85.000 spelers, terwijl Wales er maar 58.000 heeft. Het is om even een aantal uh, totdat tot het een echt serieus rugbyland is. Maar je hebt, traditioneel is eigenlijk het vijf land van Groot-Brittannië met Ierland en Frankrijk. En daar is ongelooflijk veel haat tegen Engeland op dat eiland. Dus uh, vooral Wales en Ierland en, en ook Schotland... hebben eeuwen gevochten tegen de overheerser van, van, van, uh, van, van, van het eiland is dus Engeland. En dat, ja, dat komt altijd terug in dat rugby, fysieke sport. Dat is heel, heel, heel erg emotioneel. Dat is echt waar. Dat is niet omdat ik het nou vind. Dat is heel erg... Nu ook weer wordt er tussen Wales... de coach van Wales... Die, die probeert Engeland weer uit de tent te lokken met allemaal uitspraken. En dat is echt... dat gaat... dat is diep. En voor Engeland is altijd de grote tegenstander Frankrijk... Dat er ook altijd uh, ook veel pers uh, ja, wordt uitgedaagd in de pers. Mm -hmm. Dus er zit, dat gaat meer over uh, dan alleen rugby. Ik zal je een voorbeeld geven. Zij spelen op Landsdown Road in Ierland. Dat is verbouwd. En toen moesten ze naar de Gaelic Football Grounds. De Gaelic Football Grounds, dat is de grond waar uh, in 1918, geloof ik... Uh, Bloody Sunday Blande, uh, uh, nou ja, ja thuis ja, ja. Pla een plaats heeft gevonden. Ja. En daar moest nu de wedstrijd worden gespeeld, twee jaar geleden. En dat, dat is gewoon protest geweest. Dat wilde de Ieren gewoon niet dat de Engelsen nog één keer... voet op de grond van het heilige gas zetten. Dus een enorme rivaliteit. Ja. Ja. Ook eng? Of, of nee. blijft het... Nou, op dat veld wel, daarnaast helemaal niet. Dat is allemaal afgelopen, dat is één grote verbroedering er wordt absoluut niet uh, mensen zitten zijn geen vakken mensen drinken gewoon gezellig met elkaar en mensen genieten gewoon heel erg van het rugby en het beste team wint ja. en daarna gaan we allemaal drinken maar er wordt wel een soort hype omheen gecreëerd ja. wie is nu de uitgesproken favoriet wie... nou traditioneel Frankrijk ja. alleen je ziet dat uh, als je kijkt ze hebben je hebt, vorig jaar is Frankrijk ongeslagen geweest. Ze gaan naar het WK toe, dat is in september in, uh, in Nieuw-Zeeland. En uh, in, in herfst heeft, hebben zijn alle grote landen uit de Southern Hemisphere... dat zijn de drie grootste landen ter wereld, Zuid-Afrika, Australië... en Nieuw-Zeeland naar Europa gekomen. En Frankrijk heeft zo ongenadig op zijn flikken gekregen van Australië. En bijvoorbeeld, uh, uh, Engeland heeft van Australië gewonnen. Dus uh, je ziet dat Engeland heel erg bezig is met een opkomend team. Ze hebben een ontzettend leuke driekwartlijn, die jongens die met die bal spelen. Dat wordt echt dat beloofd. Traditioneel zijn het hele fysieke mensen die beuken en kikken. Maar ze hebben een soort lente ontdekt waarin ze zeggen... Joh, we kunnen eigenlijk best wel lopen met die bal. En, en Frankrijk heeft heel veel moeite om de vorm te vinden. En die, uh, die hebben het heel zwaar gehad in die herfstseries... tegen die landen uit het uh, zuidelijke halfrond. Ja. Is, is, zijn er verschuivingen nu, nu gaande? Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat aan de onderkant Schotland heel veel moeite om bij te benen. Uh, Ierland uh, is, altijd, uh, is altijd een uh, hele lastige tegenstander... Ierland en Frankrijk lijken op elkaar. Ze zijn onvoorspelbaar in hun spel. Ze kunnen in één keer briljant spelen. Mm -hmm. Ze hebben wel veel last van blessures. Ze hebben, uh, en ze hebben een oud team. Hè. Dus ze moeten nog één keer vlammen. Maar uh, allemaal 30, 32 jaar. En ze proberen dat nog door de WK heen te slepen. En of het wordt fantastisch, of het wordt een drama. En die Six Nations, of die landen toernooi... is een goede testmatch om te kijken waar ze staan. Ja, maar je zegt, uh, er zijn wel wat verschuivingen. Het rugby... Uh, is zelf ook in ontwikkeling. Ja. Dat is natuurlijk bij veel sporten zo. Maar dat merken de spelers, denk ik, inmiddels ook wel. Ja. Nou, wat interessant interessante rugby is, is dat uh, uh, het is sinds de professionalisering. Nou, als wat zijn 95, is het professioneel geworden. Is het ontzettend fysiek geworden. Echt ontzettend fysiek geworden. Dus je ziet dat landen. Ook zoals Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Azië, die kunnen gewoon helemaal niet meer bijbenen, want die hebben het fysiek niet. Vroeger tackelde je naast je of achter je, tegenwoordig tackle je je voor je. je. Je knalt er op volle snelheid in, terwijl die dus er een soort frontale botsing in zit. En die blijft staan, die overleeft. Nou, als jij gewoon 20 kilo minder weegt. Dan gaat het de eerste twee, drie tackles gaat het goed. Maar de vijfde tackle, dan, dat overleef je gewoon niet meer. Dus de fysieke component is heel erg belangrijk en ruw geworden. En dan zie je dus dat een hele op sporten. En, en de breedte. Want je, vroeg mocht je niet wisselen. Dan mag je zeven wissels in, in, uh, inbrengen. En dat is een hele specifieke sport. Als je voor in zo'n scrum staat, hè, die, die, die, dat, dat, uh, waar die bal, soort worstelpartij. Dat is een hele specialistische positie. Dan moet je er drie van op de bank hebben zitten. Nou, Nederland mag blij zijn als ze er één hebben. Dus je ziet dat heel veel landen, die kunnen misschien nog één team. Dus Italië kan één goed team op de been brengen. Ja. Met misschien twee, drie reserves. Engeland kan gewoon drie, vier goede teams brengen. Nou, en doordat het spel zo fysiek is geworden, er zijn er ook heel veel blessures. Uh, bijna alle teams hebben heel erg te, uh, te kampen met blessures. Van, zich, van goede spelers. Dan zie je dus dat landen zoals Engeland met diepte, omdat ze veel spelers hebben, en Frankrijk, over het algemeen daar goed uitkomen. Ja, hoe is, het, hoe is het met die, met die, met die oude rotten, zeg maar? De mensen die ik... Uh, ja, heb, uh, ja, Chabal, Chabal, Chabal. Chabal bij Frankrijk. Ja, onze fly half Engeland. Engeland, uh, Wilkinson, Wilkinson hebben we natuurlijk ook. De mooie nog. jongen, de pretty boy. Uh, want nou, de, ik, zoals je, wat je nu schetst, is een situatie waarin uh, uh, spelers misschien wel veel eerder ja. dan vroeger zeggen... Ja. ik kan niet meer, niet meer Nou, uh, ik kan uh, niet meer, ze zijn geblesseerd. Ja. Je hoort op de tribune hoor je soms de botten kraken. Dat is echt, ik bedoel niet van, de, van, de, van het breken. Maar die, die hits zijn ja. echt, het is echt. Ze hebben in, in Frankrijk bij contract vastgesteld dat ze zes weken verplichte rust moeten hebben in de zomer. En ook na een wedstrijd verplicht een aantal dagen rust. Het is echt, het, het is een soort. Ja, het is, ja het is, het is, Je gaat met het veld in en wie, wie er eigenlijk overeind blijft, wint. En uh, je ziet ook in het aantal caps dat mensen hebben. Vroeger, zoals ik, 84 caps, makkelijk soms 100, 110 caps. Heel veel spelers komen niet meer boven de 50, Omdat het gewoon fysiek ja. gewoon heel, uh, een hele zware sport is geworden. Ja. Als jij nu naar dit rugby kijkt, wat, je schetst de veranderingen al. Maar is dat uh, een verandering die, waardoor de sport leuker is geworden... Ja, dat is altijd lastig om te zeggen, want het lijkt natuurlijk altijd als je, of het vroeger leuker was. Maar bijvoorbeeld, ik vind zeven wissels niet leuk, omdat vroeger statistisch zag je dat vroeger veel uh, aan het laatste 10-15 minuten vielen, omdat mensen gewoon moe waren. En nu gooien ze gewoon in 10 in, in minuten in de tweede helft, en wisselen ze vijf spelers. Eén derde van het team wisselen ze in één keer, waardoor in feite de, de, de factor uh, vermoeidheid wegvalt. Ja. En dat vind ik heel jammer. Dus er is vooral in de verdediging, als je moe wordt, vallen er in de verdediging veel gaten. Ja. Dat vinden we als, als kijker leuk. Dan gaan ze door die, en dan rennen ze op snelheid door die, door die verdediging heen. En dan passen ze. En dat is gewoon minder aan de hand, omdat mensen gewoon steeds fit blijven in, in het veld. En dat vind ik jammer. Um, kan je ook zeggen dat er slachtoffers vallen? doordat laten we het noemen, moderne rugby. Dus, ja, oh, we hebben... vorig jaar in de wedstrijd uh, uh, Schotland tegen hoe weet het, is een jongen met een hele serieuze nekblessure eraf gegaan. En uh, dat is, ik weet niet of je dat bedoelt. Ja, ook, maar ook uh, um, bijvoorbeeld die Shabbal. Zijn dat spelers die het nog vol kunnen nee, houden? Nee, je ziet dat dat, uh, dat is een uh, hele goede. Even, vraag. even de, de, de woeste baard, ja, hè? De, ja, ja, die icoon, de, de man. Grote, de, barbaar. Ja, de, die, de barbaar. Daar worden, ja. daar worden dus tribunes, op tribunes lopen mensen met die baarden rond. Maar hij houdt van poëzie, koken en, uh, en klassieke muziek. Dus het is, uh, die, die, die, dat is de hele mensen uit Frankrijk hè, met, met klotsen. Die uh, verkopen <laughs> poëzie. Bijstellen. Ja, die beeld ja. ja, Dat is ook een grote verrassing. <laughs> ja, dat is een icoon in het rugby. Alleen je, je, je, je, hij mist de absolute snelheid. Het is een fysiek. Hij, hij kan wel mentaal in de wedstrijd een ongelooflijk verschil maken. En hij is fysiek heel sterk. Maar hij houdt het geen twee keer veertig minuten op dit niveau meer vol. Daarom zetten ze hem ook op de bank. Ja. En brengen ze hem in als ze zwaar onder druk komen. Ja, dus we gaan hem eventueel nog ja, zien. Maar hij dat... zit op de bank natuurlijk. Gaat nou, het publiekstrekker. Dus dat uh, dus hij zal er zeker er in komen de laatste nee, hij komt er wel in, maar ik denk in de tweede helft. En uh, toch ook nog even Wilkinson erbij halen... want dat is ook iemand ja. die uh, ja. Nou ja, bijna iedereen kent, zou ik willen zeggen. Nou, hij heeft natuurlijk uh, uh, voor, voor de eerst volgens mij in de geschiedenis... het WK naar Europa gehaald, de, de winst. Uh, dat is alweer zeven jaar geleden. Dankzij hem. En niet alleen omdat hij zo goed kikt... want het is een briljante kikker, maar ook omdat hij heel goed meeverdedigt. Maar ook hij heeft heel veel blessures gehad de afgelopen tijd. En uh, ik ben benieuwd, ik heb zitten kijken... de opstelling was nog niet bekend, of die speelt uh, uh, morgenavond. Ze hebben morgenavond... De Openingswedstrijd tegen Wales, de andere Wales, land, Engeland, ja, ja. ja dat in, is Cardiff, in Cardiff, ja, dat is een, uh, moet je echt kijken. Wales die de afgelopen, nu een briljante coach, in New Zeeland, een echte succescoach, maar zeven wedstrijden op rij verloren. En die coach staat onder druk, dus die moet echt uh, voor morgen, oh, oh ja, uh, all guns blazing daar moet hij daar staan. Die moet gewoon echt. Dan wordt een prachtige wedstrijd. Dan wordt echt de wedstrijd van het weekend. Um, jij bent enthousiast, dat snap ik ook helemaal. Maar hoe krijgen we nou de rest van Nederland enthousiast voor rugby? Want volgens mij is dat nog steeds een strijd, of is dat niet zo? Nee, Zit ik nee helemaal fout? Ik, ik, wat wij begrijpen, ook daarom zenden jullie het onder andere ook uit. Ook het WK. Is dat als kijksport buitengewoon goed uh, bevalt. En het is ook het is derde sportevenement ter wereld na de Olympische Spelen. En, of na de WK voetbal en de Olympische Spelen. Dus dat gaat wel, we moeten alleen zorgen dat, dat, dat er meer gespeeld wordt. Nou ja, dat en, bedoel ik. Ja, nou, wat, wat je nu ziet uh, is dat hij uh, ook, ook rugby heeft begrepen. Dat het heel lastig is om met 15 man- of rugby de wereldtop te halen. Dus Sevens met zeven man op het veld is nu Olympisch geworden. In 2016. En daar uh, gaan we, denk ik, omdat ik er ook voor verantwoordelijk ben, <laughs> met, met de dames wel aan meedoen in, uh, in, uh, in Rio. Ja, want... en, en bijvoorbeeld Portugal en Kenia zijn twee landen die daar ook in de wereld op horen. Dus daar zie je al niet meer de usual suspects. Er zijn zeven landen. Als je naar de ranking van het WK uh, van, de, van het rugby kijkt... heb je één, twee, drie. Dat zijn Australië, Nieuw-Zeeland en uh, Zuid-Afrika. Nieuw-Zeeland al nummer één. En dan heb je Engeland, Frankrijk, Ierland en Argentinië. Nou, dat is het. En de rest die doet een beetje mee aan de onderkant. Uh, Fiji kan ik je in een wedstrijdje pakken of Tonga. En dat wisselt eigenlijk nooit. Er zijn nee. geen Dark Horses. Nee. En dat is in Sevens wel zo. Twee keer zeven minuten. En dat zal denk ik de sport ten goede komen. Uh, omdat dat veel toegankelijker is om voor iedereen mee te doen. Ja, maar, maar zijn de spelers er wel, denk je? Ja. Zijn de talenten er wij, wel? Wij In Nederland uh, zijn wij na het laatste WK, toen jullie het uitgezonden hebben, zijn er gewoon twee, 3000 mensen lid geworden. Ja. Mensen vinden het een geweldige sport. Vergeet niet. Dat is echt waar. Dat het respect dat op die wedstrijd spreekt... Hè, alle ouders die wij kennen. Dus een, eh, daar bieden mensen langs het, de tegenstander je nog een stroopwafel aan. En lachen langs naast de wedstrijd. Er is gewoon, het is gewoon een hele prettige sfeer. Het is een beetje. Uh, het is helemaal niet elitair. Dat, dat is het niet. Maar het is een hele. En mensen vinden het prettig. Hebben toch soms ook moeite met voetbal. En de, en de verruwing langs het sportveld. En de manier waarop er naar wedstrijden gekeken wordt. Is, is, is gewoon niet aan de hand. Als je hier een vinger. Een scheidsrechter raakt. in Nederland waar dan ook, was je gewoon voor je leven geschorst wegwezen. Ja, dus jij kijkt naar voetbalwedstrijden en je denkt, hoe kan dit? Ja, er is een item gemaakt door een vandaag, waarin een rugbyscheidsrechter en een voetbalscheidsrechter naar elkaars wedstrijden kijkt. En dan zie je gewoon heel duidelijk. Dat is een heel mooi, heel mooi verhaal. Dan zeggen ze gewoon dat die voetbal scheidsrechter ja, geweldig hè? Nieuwe technologie. Ze hebben microfoontjes. Ja. Ze zeggen altijd wat er, uh, uh, wat er, waarom mensen een beslissing nemen. Uh, ze hebben een gele kaart geïntroduceerd, tien minuten van het veld af. En dan mag je daar weer opkomen. Dat is echt voor je team echt vreselijk om een man tien minuten te missen. Ze hebben er heel goed naar gekeken. En, en, en spelers kijken er nu wel uit. Als je gewoon tegen een scheidsrechter praat. Zon, je mag een vraag stellen, maar als je praat tegen een scheidsrechter... ga je er gelijk voor 10 minuten af. Dus ze zien er heel gevaarlijk uit, maar... Ja, een heel mooi verhaal. Op het WK, drie jaar geleden... was er een, een beul van event. een vent. Een beul van een vent. Echt twee meter vier, 134 kilo spier. En die, die had iets gedaan. En die scheidsrechter, één meter zestig... gaat naar die man toe. En die zegt... Son, this is your first World Cup game. Don't let it be your last. En hij zendt hem weg. En die hele beul die knikt dan zo heel nederig. Natuurlijk, meneer. En die loopt als een klein jongetje weg. <laughs> Prachtig. Dankjewel, je wel, Yves Kummer. Morgen dus. Wales-Engeland. Wales, en dat wordt echt een. En zaterdag Frankrijk-Schotland wordt ook leuk. En de andere, dat, dat, dat komt wel goed. Oké, okay, dankjewel. Fijn dat je hier was. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Martijn Nijhuis. Op het Tahrirplein in Cairo is het relatief rustig... maar de sfeer is toch gespannen, zegt een verslaggever van de VRT... die als een van de weinige journalisten nog dicht bij het plein in de buurt is. Het afgelopen uur waren ze opnieuw bezig om de barricades... dus de betogers op het plein tegen de pro-Mubarak-mensen... om die te verschuiven, om die terug nog verder achteruit te dringen. Um, Dan worden stenen gegooid, er werd geschoten. Het voorbije uur is er geschoten, geen erachter voorbij het, uh, voorbij het museum...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 Even naar achten meldde hij zich telefonisch op de journaalredactie. Hij vertelde dat hij de hele dag in een busje is rondgereden... zonder eten of drinken en dat hij is bedreigd. Ook andere journalisten in Cairo zijn belaagd. Drie journalisten van de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn ook vrijgelaten. De Amerikaanse minister Clinton heeft het geweld tegen journalisten... en vreedzame demonstranten net veroordeeld. We condemn in the strongest terms attacks on reporters... covering the ongoing situation in Egypt. This is a violation of international norms that guarantee freedom of the press. And it is unacceptable under any circumstances. We also condemn in the strongest terms attacks on peaceful demonstrators. Human rights activists, foreigners and diplomats. Minister Clinton sprak dus van een schending van de internationale persvrijheid. En noemde ook het geweld tegen demonstranten en anderen onacceptabel. En tot zover even. De twaalf beste tafeltennismannen en vrouwen van Europa... komen dit weekend bij elkaar voor hun jaarlijkse prestigieuze toernooi, de top 12. Bij de vrouwen heeft Nederland twee ijzers in het vuur. Ze heten allebei Li Van Achter. Ze komen allebei oorspronkelijk uit China. En ze maken allebei kans op de titel Li Zhao en Li Jie. Edwin Cornelissen volgde ze in een trainingshal op Papendal. U kent het wel hè, van de vakantie. Beetje pingpongen. Rustig tempo. Ja, dan is dit. De andere koek. Op Apendal staan twee wereldtoppers te trainen. Lietje, Liedje. En dat doen ze in de voorbereiding op een groot toernooi in Luik. Après 15 jaar, de absence, de top 12 européen de tennis de table revient enfin in Belgique voor zijn 41e edition. Ze doen mee aan de Europese Top 12-toernooi, waar ze zelf ook al de nodige successen hebben gekend. Eentje halve finale, eentje finale, hebben drie keer gewonnen. Ja. Twee Chinese Nederlandse dames dus, die de oranje eer mogen gaan verdedigen in Luik. Rivalen zijn het, maar ze hebben een goede band samen. Uh, we zijn uh, gewoon goede vriendin en uh, goede trainingspartner. Ja, we zijn gewoon heel goed kans samen opschieten. Ja, dus uh, wij trainen altijd samen en uh, ja wij platen hetzelfde en uh, gewoon eten ook hetzelfde. Dat is wel veel makkelijk. Ik ben rond tien jaar oud dan zij. En uh, toen zei, had heel haar IMW, toen die net kwam. Ik was uh, nog uh, heel jong. Dus we uh, hebben heel saam, ja, altijd huilen. Maar, ja. Dus ik heb daar als uh, ja, een beetje zussen geholpen om een beetje bij te praten. en uh, Dus wel, uh, ja, goed geweest voor haar, dat denk ik. Ja, zij is heel, zeg ja, leuk... En uh, grappig. En zijn ze een beetje bang uh, van de hond. Weer <laughs> niet. <laughs> Gezellig. Het is hard trainen in de trainingshal op Papendal. In de voorbereiding dus op de top 12. Wat opvalt tijdens de training is dat er veel gesproken wordt... Wat <laughs> in het Chinees. Dat is de manier waarop Li Zhao en Li Jie met elkaar communiceren. Dat is ook de manier waarop de coach met hun communiceert. Een Chinees is het waarvan bijvoorbeeld Li Jie veel kan leren. Sinds hij hier is, ben ik echt veel beter geworden. Want uh, hij is heel, zo iemand echt gedeeld geeft. Hij altijd... Eén probleem, misschien honderd keer tegen mij zeggen, want ik vergeet altijd. Als hij nou eens kijkt naar die twee speelsters, dan zijn het in zijn ogen eigenlijk totale tegenpolen. Joe is aan de afweer, een Joe is aangereid, maar ook Joe is aan de de. Dat is gar niet gelijk. De een aanvallend ingesteld, de ander verdedigend, de een linkshandig, de ander rechtshandig. En hoe zouden Li Jiao en Li Jia elkaar afgezien daarvan omschrijven? Ja, zij spinnen veel meer zich tactiek. Ja, voor mijn gevoel, zij is gewoon mentaal heel sterk. En ook heeft heel veel een talent qua gevoel voor de bal. En dat speelt grote rol bij haar, denk ik. Ja, metaal ook. Ja. Ze hebben altijd goede, zeg maar, durven en lustig. Ja. Normaal ben je altijd bezig met jezelf. En hoe... Hoe sterk je bent in mentaal dan mentaliteit, dan ben je best wel ver. Toewerken naar de top 12, daar waar de beste speelsters van Europa aanwezig zijn. En het droomscenario voor deze twee Nederlandse dames is wel duidelijk. Oh, in de finale staan, uh, samen met je. Ja, zeker. Als wij komen uh, zo ver, dan is het zeker leuk. Ja, ja het, is, het is niet een droom, maar het is gewoon de doel. Ja. Ja, zeker nou. Dat is heel leuk zijn. Ja. Het hoop je eigenlijk. Ja. Dat hoop je wel. Dat gebeurt. Zaterdag en zondag dus de Europese top 12. In Luik. De 12 meilleurs joueurs du classement dont fait partie Jean-Michel Sèvres. s'affronteront lors du plus gros tournoi de l'année. les 5 et 6 février au Country Hall de Liège. Why oh, You Wanna Make Me Blue Girl van Phil Collins. In het Israëlische Eilat heeft het Nederlands Fed team... misschien wel een eerste stap gezet op weg naar de wereldgroep. Door zegens op Roemenië en Hongarije is het al zeker van de play-offs. Aan de telefoon, teamcaptain Manon Bollegraf. Manon, goedenavond. Goedenavond. Hoe voelt de teamcaptain zich na de overwinningen? Buiten groot prettig. <laughs> de dames uh, ja, hebben fantastisch gespeeld. Ja. Allemaal uh, spelers die ruim hoger op de wereldranglijst uh, verslagen. Met ook echt heel goed tennis. Dus, uh, uh, en de twee jonkies die hebben ook uh, hun twee dubbeltjes gewonnen. Dus de teamcaptain is uh, echt tevreden. Ja, uh, Michela Krujcik en Aranska Rus die trekken de kar. Hè? Hoe gaat dat? Uh, goed. Michela die, uh, ja, die speelt dan de tweede single. Dus die moet uh, de dag uh, starten. Zeg maar. En daarna, uh, ja, die heeft uh, gisteren heel goed gespeeld. Vandaag iets minder, maar op de big points uh, speelden ze wel heel goed. Ja. En Arantia, die, uh, ja, heeft gewoon echt weer een hele goede wedstrijd laten zien vandaag. Ja, en dan kom je 2-0 voor en dan uh, sparen we de dames, want het is hier s'avonds nog wel koud. En dan mogen de twee jonkies die mogen het afmaken en uh, dat hebben ze tot nu toe twee keer fantastisch gedaan. Ja, hoe, hoe is de sfeer in, in de ploeg? Ja, de sfeer die was al vanaf dag één uh, heel goed. We hebben met drie van de vier spelers wat getraind in Nederland... Michela die, trainde, die was na Australië naar, uh, naar Praag gegaan, dus die was daar aan het trainen. Dus die kwamen hier op zondag tegen en uh, ja, zaten op elkaar te wachten in de lobby. en Vanaf dat moment is gewoon een uh, heel gezellige sfeer. Ja, jij en Michaela hadden een smetje uit het verleden nog weg te werken. Uh, Michaela heeft een tijdje niet voor het vetcup-team gespeeld. Hoe, hoe gaat dat nu? Is dat helemaal uit de wereld? Ja, er is helemaal niks aan de hand. We hebben tijdens de Masters een gesprek gehad. En uh, er is helemaal niks aan de hand. We werken hier uh, fantastisch samen. We hebben de grootste lol. En ja, met twee van zulke overwinningen. En dat voelt uh, het team zich natuurlijk ook helemaal uh, prima. Ja, wat vooral de zege op Roemenië van gisteren is, is. Heel bijzonder eigenlijk, hè? Ja, dat waren. Uh, uh, de nummer één speelster, uh, Dom Guru, die staat uh, 29ste op de wereld. Ja. Uh, nou ja. En Michela moest beginnen tegen Nicolescu. Dat dus een uh, meisje die kwam derde of vierde onder de Australian Open. En die is een heel apart spelletje een enorme vechtjas. Maar Michela uh, kwam echt enorm sterk uit de startblok en die heeft op het uh, hoog niveau vastgehouden. Die wint en daarna moest er Randja spelen en ja, die heeft echt uh, heel goed gaan spelen gisteren. Dat meisje kwam uh, ja, kon gewoon niet mee. Weet je, weten jullie eigenlijk al wie, uh, want zaterdag zijn de play-offs, hè? Wie, wie jullie gaan treffen? Nee, er zijn tot nu toe, uh, drie van de vier pools zijn beslist. Dus het wordt uh, of Zwitserland of Belarus. En de pool waar uh, onder andere Polen en Israël in zitten en Bulgarije en Luxemburg. Ja. Die gaan morgen uitmaken wie, uh, wie de vierde, speler, vierde land wordt. En dan gaan ze loten. Oké, okay, maar ik, ik neem aan dat, dat er wel een voorkeur is. Ja, nou, alle landen waar we tegen moeten, eventueel. Die hebben spelers die ruimschots hoger staan. Dus. Uh, nee, ik uh, heb geen volke. Nee, maakt eigenlijk niet uit. Want jullie moeten, even om uh, toch nog eventjes uit te leggen. Eigenlijk vanaf de basis weer beginnen en, en opbouwen. Uh, nu uh, strijden jullie om promotie-degradatiewedstrijden. Uh, voor wereldgroep 2, hè? Zo heb ik het goed uitgelegd. Ja, ja we hebben wereldgroep 1. Daar zitten een aantal landen in. Dan komt Wereldgroep 2. En wij zitten in de groep daar weer onder de Europees-Afrikaanse zone 1. En dan onder ons heb je ook nog de Europees-Afrikaanse zone 2. Dus je kan er ook nog uit. Ja. Uh, als wij, uh, nou ja, wij, wij zijn dus poolwinnaar. Dan moeten we op zaterdag uh, een halve finale spelen tegen een andere poolwinnaar. Ja. Winnen we dat, dan moeten we in april speel je een uit- of thuiswedstrijd. Tegen een verliezer uit wereldgroep 2. En pas dan, als je die wint, ben je gepromoveerd. Goed, jullie zijn er nog lang niet, maar wel op de goede weg. Ja, we zijn. Uh, de, de, onze doelstelling hadden we al bereikt. En het is ietsje meer geworden. En nu gaan we kijken uh, ja, of we nog een konijn uit de hoed kunnen toveren. <laughs> we zijn benieuwd. Dankjewel, Manon okay. Bolligraf. Veel succes. Dankjewel. Voetbal vandaag.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 En jong Oranje-coach Cor Pot is juist een assistent kwijtgeraakt. Arthur Newman houdt het voor gezien. Hij wil na de uitschakeling voor het EK... en daardoor ook de Olympische Spelen... wat anders in het trainersvak gaan proberen. Jong Oranje is voor de kwalificatie voor het EK van 2013 in Israël ingedeeld... in een pool met Oostenrijk, Luxemburg, Schotland en Bulgarije. De groepswinnaars en de vier beste nummers 2 gaan verder in de kwalificatie. U hoorde dat Feyenoord een claim heeft ingediend bij de Deense Bond. Het gaat om Jondal Thomasson. Het is nog maar de vraag of die wat op gaat leveren. Maar Feyenoord kan zeker geld van Cardiff City tegemoet zien. Die club moet van de Wereldvoetbalbond FIFA... een kleine 3,5 ton betalen. Omdat Cardiff nog de zogenaamde opleidingskosten aan Feyenoord moet betalen... over de transfer van Glenn Lovens van Cardiff naar Celtic in 2008. Feyenoord had de zaak in 2009 al bij de FIFA aanhanger gemaakt. En Ajax moet het zeker vier maanden zonder de Argentijn Bruno Silva doen. Silva raakte in januari tijdens het trainingskamp in Turkije geblesseerd aan zijn schouder en moet geopereerd worden. Hij was in januari net terug na een uitleenperiode in Brazilië. Bij het WK Zaalhockey, dat volgende week in het Poolse Poznan wordt gehouden... verdedigt de Nederlandse vrouwenploeg de wereldtitel. Tim Steens was bij de laatste training voor de ploeg naar Polen vertrekt. Bondscoach Joost van Geel ziet het toernooi met vertrouwen tegemoet. Ja, ja. Nou, op zich uh, kunnen we terugkijken naar een uh, uh, rijke voorbereiding... in die zin dat er uh, veel facetten de revue zijn gepasseerd... Uh, zowel qua blessures dat een aantal mensen uh, ja dat hing soms aan een zijde draadje maar uiteindelijk vind ik dat we met de uh, medische staf daar een uh, absoluut goede stap in hebben genomen. Dat ze nu weer fris aan de start kunnen, kunnen starten. Dus absoluut mijn complimenten daarvoor. Nou, en ik denk dat we daarnaast uh, een aantal trainingsmomenten hebben gehad. Hier in Almere, maar ook een aantal wedstrijden gespeeld in, uh, in Duitsland, in Leipzig. En ik vind dat we wat dat betreft ja, hebben we een frisse ploeg Die uh, goed in staat is om daartussen te schakelen. En uh, is het inderdaad van oké, okay, als we de rijen gesloten kunnen houden... dan... Uh, uh, zoals ik altijd tegen die meiden zeg, als we ons kunnen blijven gedragen als een zwerm dan komt uh, het wel goed. Je hebt in de voorbereiding uh, een paar veldinternationals geselecteerd die uiteindelijk weer uh, zijn afgevallen. Uh, vind je dat jammer? Ja, dat is uh, absoluut jammer. Uh, dat is natuurlijk gewoon kwaliteit. En uh, dat was aan de voorkant was dat uh, met Bert, Bert Bunnik, tennisdirecteur en Max Kaldas uh, uh, uh, bondscoach, nu bondscoach, we uh, dat erover gehad van oké, okay, hoe gaan we dat doen? Welke meiden hebben we? Nou, wie staan er bij jou op de lijst? Wie gaan er bij Max op de lijst? En uh, gekozen, oké, okay, die gaan dan de WK meedraaien met ons. En uh, die stappen daarna weer in bij, uh, bij het Nederlands Elftal. Uh, ook voor gewoon voor de ontwikkeling van die meiden zelf. Ja. Nou, wat uiteindelijk bleek is dat die meiden toch van, ja, nieuwe bondscoach, trainingstage en in een uh, uh, pre-Olympisch jaar gaan er toch even andere dingen in op rol spelen. En hebben dat overwogen van, nou weet je, ik wil daar mee. Met die trainingstage nu in Alicante in, uh, in Spanje. En wat een logische keuze ook vindt voor die meiden zelf. Een van de routiniers in de ploeg bij Joost van Geel is Marieke Dijkstra. Ze was eigenlijk al gestopt en zou als assistent bondscoach optreden tijdens het WK. Maar zie, ze is als speelster ingeschreven voor dat toernooi. Het komt omdat de selectie op een steeds wat kleiner werd. Ook doordat er uh, spelers gevraagd werden voor het veldteam. En toen ging ik naar de opstelling keek en ik dacht, we hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel spelers uh, meer. Ja, wat als ik weer ga spelen? Ja, en toen hebben we uh, besloten van, uh, volgens mij is voor iedereen een toegevoegde waarde als ik weer ga spelen. En uh, ja, dinsdag de 14 december stond ik er. Want je was al een tijdje gestopt? Ja, ik was inderdaad al een tijdje gestopt. En ik had er ook helemaal niet over nagedacht om, uh, om weer te gaan spelen. Want ik vind juist uh, ja, het, het, het coachen uh, ontzettend leuk om te doen. Maar goed, nu ik toch weer speel en ook nog stem ben, is het wel een enorme uitdaging. En de captain van Oranje is Belle van Meer. Zij maakte ook al de WK's in 2003 in Leipzig. En in 2007, waar Nederland toen de wereldtitel greep. Vier jaar geleden wereldkampioen, dus je bent de titelverdediger. Dus dat is alleen maar leuk. En uh, ja, bedoel, je moet er niet blind op staren. En wat ik net al zei, ik vind wel dat je eerst gewoon per wedstrijd moet kijken. En, uh, ja, en zo maak je de stappen richting, uh, ja, richting de eerste twee van je pool natuurlijk. Ja. En tot slot, ons van Geel. Alles is mogelijk. Het toernooi zal blijken hoe real dat is. Ik denk dat we eraan gedaan hebben, nogmaals wat we eraan, eraan konden doen. En uh, het zal blijken, en dat, dat is natuurlijk heel erg koffie, die kijken nu op dit moment, hoe die tegenstand is. Kijk, Duitsland dat, dat staat. Mm -hmm. uh, Oekraïne staat ook. En uh, dat zijn de twee meest beduidende tegenstanders. En de rest, ja, dat is maar de vraag. En dat, uh, dus ik denk dat we half finale daar ons vizier op moeten zetten. Weet je, eerste twee van de pool. En dan uh, moeten we daar nog eens even verder praten, van oké, okay, waar, waar liggen dan de kansen? En uh, ik schrijf graag de, de, de favoriete Tour, Real Roll toe aan de, de Duitsers over. Close enough tonight. Gotta make sure that everyone will keep you satisfied. I wanna be more than just a number. I gotta be more than just a face. I wanna be just like the ones you said who have everything in place. I gotta be working to the bone. I gotta be faster than lightning, so I better go. I gotta be more than just a gambler. I gotta put everything in place. I wanna make sure that you and everyone get the point these days. And I won't. have to kiss yeah yeah i gotta get close enough tonight yeah yeah it's gonna be stranger than fiction oh now you know Omhelzen was dat met Angelina Jolie. Nu de transfertermijn is gesloten, is ook de rust weer een beetje teruggekeerd in het profvoetbal. Het geld is uitgegeven of juist niet, zoals bij Ajax. Meer dan 25 miljoen in kas door het vertrek van Emmanuel Son en Suarez, maar vervanging bleef uit. De Ajax-kas had nog gevulder kunnen zijn als ook Gregory van der Wiel was vertrokken, maar hij stond vanochtend gewoon op het trainingsveld. Ondanks de interesse van Barcelona speelt de verdediger morgenavond gewoon met Ajax tegen de graafschap. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. En, uh, het is ook al de club waar ik 13, 14 jaar af speel. En, ja, ik ben gewoon uh, hard bezig met mijn ontwikkeling hier. Geruchten, geruchten zijn er altijd, maar uh, niet meer dan geruchten. Je hebt er niet wakker van gelegen? Nee, nee, zeker niet. Wat dacht je op het moment dat je dan Suarez ziet vertrekken? Van, ja, gaat er weer een? Ja, ja na Urbi uh, Suarez ook. Dat uh, is natuurlijk zonde voor ons team. Dat is, uh, is een van onze... Uh, Beste spelers afgelopen jaar en uh, dat doet wel pijn. Denk je er niet bij jezelf van, gaat weer een titel? Nee, nee dat denk ik niet. Het, uh, het was een hele belangrijke speler voor ons. Maar ik denk dat we, dat we nu ook een hele, hele goede ploeg hebben bij elkaar. Die ook uh, aanspraak kan maken op de titel. Dus Daar gaan we ook voor. Als je dan woensdag op zijn eerste training na die transferwindow in de kleedkamer komt... dan kijk je ongetwijfeld om je heen, zit er nog een nieuweling. En dan zit er niemand. Ja, je krijgt wel wat mee natuurlijk van de laatste dag van, uh, van wat er is gebeurd op de transfermarkt. Maar we hadden al vernomen dat er niemand bij was gekomen. Dus. Is het teleurstellend? Nee, ja. We hebben spe twee spelers zijn vertrokken van ons en er uh, ja, is niemand bijgekomen. Het is niet teleurstellend. Nee. Zoals ik net al zei, ik heb veel vertrouwen in dit team. Denk je niet eens bij jezelf van mijn moment komt ook steeds dichterbij om te zeggen tot ziens? Ongetwijfeld nou, zal momenten... Uh... Verschijnen op een dag, maar uh, ik, uh, ik ben daar totaal niet mee bezig. Ik ben hier ook uh, goed bezig met mijn ontwikkeling. Uh, ik wil iets neerzetten met het team. Het is een heel jong team en uh, ik denk dat ik daar ook een belangrijke rol in kan spelen. Een jong team heeft één nadeel. Het kan heel wisselvallig zijn. Ja, precies. En uh, Dat is ook waar we moeten werken, denk ik. Uh, we moeten met z'n allen snel ervaring opdoen en uh, elkaar helpen daarbij. En vooral de jongens die wat meer uh, ervaring hebben. Het is dus morgenavond de Graafschap. Ja. Ja, het is in Amsterdam. Dan is het nooit een probleem. Maar kijk eens verder. Ja, ja we, hebben, we hebben Roda, we hebben daarna VVV, we hebben nog Anderlecht tussendoor. En uh, eind februari komt PSV, dus dat uh, is denk ik een belangrijke week voor ons. Is die kloof van die zes punten? Ja, het is niet veel. Nee. Dus het is het overbruggen. Ja, of hebben jullie, denk je, het zal toch niet gebeuren net als het verleden jaar. Dan kom je tot een punt en dat punt blijft een punt. Nee, zes punten, zes punten is, uh, is te overbruggen, maar dan denk ik dat de komende weken heel belangrijk voor ons zijn. En uh, ik denk ook vooral uh, PSV uit, dat de uh, sleutelwedstrijd zal zijn. En jullie wat minder wisselvallig, speelt dat ook nog een rol? Ja, ja we, we moeten een goede vorm uh, pak zien te krijgen en uh, die ook gewoon vasthouden. En niet uh, andere wedstrijden dan weer uh, minder spelen. Het is PSV uit en Twente thuis. Ja. En zijn, draait, draait het daarom? Als we de komende weken uh, winnen, dan, uh, dan zullen het hele belangrijke wedstrijden zijn. Ja. Zeker. En als je het wel haalt, zegt iedereen, Ajax heeft het goed gedaan. Als je het niet haalt, zal het toch worden geroepen. Ze hebben in de winterstop Urbi en Manuelsson en Luis Soares verkocht en niets gehaald. Ja, ja dat, uh, dat zal je altijd blijven hebben. Ja. En dat komende zomer gaat waarschijnlijk keeper Maarten Stekelburg weg. En Gregory van der Wil. En dan blijf je opbouwen, tot in lengte van jaar of niet. Ja, maar, ja, maar dat, is, dat is Nederlands voetbal. Hè. Je hebt hier veel talent lopen en op een gegeven moment worden die gewoon weggekocht. En uh, ja, dan blijf je steeds bouwen aan een team. Zonde. Is de realiteit van Ajax? Ja, dat is zeker de realiteit. Of van Nederland? Ik denk uh, algemeen van Nederland. Gregory van der Wiel hoorde u in gesprek met Rob Fleur. Ik heb nog één bericht uit Italië, een voetbalbericht. In de Serie A heeft Inter de uitwedstrijd bij Bari met 3-0 gewonnen... Leslie Snyder maakte zijn rentree, hij viel na de rust in. Maakte in blessuretijd het derde doelpunt. 20 minuten voortijd was het nog 0-0. Inter klom naar de derde plaats op zeven punten van stadgenoot AC. Inter heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Tot zover langs de lijn. Met het oog op morgen gaat straks verder met Max van Wezel. Ik wens u een fijne avond.